Jelle Visser met het NOS-journaal. Voor de gouden tip die leidt naar de vondst van Tanja Groen... is meer dan een half miljoen euro opgehaald. Het geld wordt ingezameld door een stichting... die is opgericht op Peter R. de Vries. Meer dan de helft kwam binnen nadat hij werd neergeschoten. De Vries zei bij de start dat hij in een jaar... 1 miljoen euro wil ophalen voor de zaak Tanja Groen... de studenten die in 1993 in Maastricht is verdwenen. Als er meer geld binnenkomt... dan komt dat ten goede aan beloningen in andere zaken... Israëliërs met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. De regering bekijkt nog of zo'n boosterprik ook wordt aangeboden aan de rest van de bevolking. Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt in Israël het aantal besmettingen weer toe, met name door de Delta-variant. Pfizer en BioNTech zeggen dat een extra inenting de hoeveelheid antistof in het lichaam fors verhoogt. De Belgische minister van Volksgezondheid, Van den Broeke, wil nog niets zeggen over ruimere openingstijden voor de horeca en heropening van het nachtleven in België. Hij zegt in een interview dat hij absoluut geen zin heeft om in het Nederlandse jo-yo-beleid terecht te komen. Van den Broeke wijst erop dat de meeste Belgen nog niet volledig gevaccineerd zijn en dat het daarom nog te vroeg is om alle remmen los te gooien. Hij zegt dat de Nederlandse situatie laat zien dat je geen loze beloftes moet doen. De grote brand bij een kipleverancier in Bodegraven is geblust dankzij de inzet van een crash tender. Dat speciale blusvoertuig werd van het vliegveld in Rotterdam gehaald om in één keer in grote hoeveelheden water te kunnen spuiten. De brand in Bodegraven ontstond vanochtend vroeg. Er kwam veel rook vrij die over de A12 trok. Auto's moesten vaart minderen en omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. En dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen eerst flink wat zon, maar ook sluierwolken. Later dikkere bewolking en lokaal ook een onweersbui. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Ook dinsdag is het bewolkt met veel regen. Ook woensdag veel bewolking. En daarna laat de zon zich weer zien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Net nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1446 hier op ZFM. Zevika Massako, ook een dame die uh, alleen op de piano speelt. En die heeft een nieuw album gemaakt, Wonderlust. En daar gaan we zo mee beginnen. Helemaal nieuw voor dit programma is Cosmic Tea met Rise of the New Earth. Um, en ja, dat is toch wel uh, bijzondere muziek. Dus ik ben reuze benieuwd wat, uh, wat jij daarvan vindt. Dan hebben we in dit uur ook natuurlijk het nodige elektronische muziekgeweld... van het label AD Music uit Engeland. Um, daar. En dan hebben we als laatste Rebecca Oswald met haar album... Ook om, ik dacht ook op piano, solo piano. En daarmee is het een cirkeltje rond. Van piano naar piano. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Pizzol Radio Show 1446.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 zo, kun je manzaal haar, waar het la la la la.